Luisteraars, ik zit hier op de generale repetitie. Van. De musical. Oh, dit, oh, wacht even. Even stop. De nooduitgangen bevinden zich... nou ja, ergens. Nou, kijk naar de bordjes. Ja, natuurlijk. Tevens willen wij u vragen om uw camera en flitser in uw tas te laten. Het flitslicht kan onze collectie ernstige schade toebrengen. Oeh, dat klinkt heel dramatisch. Ja, dankjewel. Spottheater wenst u een fantastische voorstelling bij Joseph en de Amazing Technicolor Dreamcoat! Mm. I'm not gonna Luisteraars, ik moet even zacht gaan praten, of zacht praten. Uh, ik zit hier bij de generale repetitie van de musical Joseph en die Amazing Technicolor Coats van het Spottheater. Vanavond de generale in het Jan van Bezaal, want morgen, vrijdag, is de eerste voorstelling van de vijf in totaal. Nou, tot later. De spelers zijn allemaal best opgewonden, omdat het de generale is dat slaat helemaal op mij over. Dames en heren. En uh, dit hele verhaal is naar het oude Bijbel, Bijbelverhaal van Jozef en zijn elf broers. Uh, Jozef was de oogappel van zijn vader en zijn broers konden dat niet hebben. Die waren jaloers en hebben hem als slaaf verkocht. Maar uiteindelijk is Jozef uh, door de farao van Egypte tot onderkoning gekroond. Waarom? Omdat hij de gave had om dromen uit te leggen. Nou, later meer. nog vergat te vertellen, want dat is eigenlijk helemaal het spannende van dat oude verhaal. Is dat um, Jozef is dan onderkoning geworden van de farao, omdat hij zo goed dromen kan uitleggen. De, de dromen van de koning. Hij had nachtmerries en uh, hij gaf de koning heel goed advies. Goed, hij heeft hem tot onderkoning gemaakt. Maar op een goede dag komen zijn broers naar hem als onderkoning. Hij herkent ze, maar zij herkennen hem niet. En dan gaat hij ze op de proef stellen. He, want ze hebben hem vroeger gewoon verkocht als slaaf. Goed. En uh, nou, de rest uh, wordt later duidelijk. Nou, en dan, dan moeten we kijken of de vergeving volgt. Nou, even genieten. Van ja, zo, ja, op dus het is een stuk over volwassen worden, jaloezie en vergeving. Ja, zo, ja, zo, ja, zo, ja. Staan. Ja, weer toevallig helpt, maar ook een ster die verder schijnt, die ster, dat bleek ik zelf. <hums> Misschien is dat ik anders ben of zo, mijn naam is heel toevallig, ook de naam van deze Broers worden nou hartstikke jaloers. want wij zijn mensen Ze kunnen de zelfingenomenheid van Jozef niet uitstaan. Die zo blij is met de nieuwe mantel die hij van zijn vader heeft gekregen. Even verder genieten. Dag mensen, tot later. Uh, nou, het is nu pauze tijdens de generalen. Ik weet niet of ze echt die pauzes lang gaan houden. Maar ondertussen ga ik u vertellen wie hier aan meedoen. Uh, nou, de cast, dus de mensen die allemaal op het podium staan, het zijn 32 volwassenen en 10 kinderen. Daaromheen. Zit dan nog een hele crew van 50 personen? Moet je je voorstellen. Waaronder dan de productieleider, dat is Bart Aarts. De regisseur, Tim de Licht. Een vocalcoach, Rick van den Belt. Regieassistent, Carla Verwij. Een kindercoach, daar staat hier ook nog Bart Aarts. Dus dat is ook degene die de productieleiding doet. Maar ik meende dat daar iets in was veranderd, weet ik nog niet. En dan nog twee assistenten, Carla Verweij en José van Vliet. Dus het is een hele organisatie. En heb ik net ook nog ontmoet de choreograaf Pepijn Schwartz. Nou, met deze mensen ga ik straks na afloop even babbelen over, over het geheel. Nou, tot later. Dag. Begonnen. Jozef zit nog in de gevangenis. En we zitten volgens mij nu in het paleis, of in het ja, in het paleis van de Farao in Egypte. Dus we gaan eens kijken wat er nu verder met Jozef gebeurt: onze dromen uitleggen. Jozef. De zijn broers aan de slaven verkocht. Maar nu gaat hij opklimmen. Jozef. blij zijn dat ze Jozef hebben teruggevonden. Wow. Dat was de farao. Het koor, het dameskoortje. Het dameskoor, moet ik zeggen. Prachtig. Blijheid. Krater. Tot slot, Jozef. Het is een dromenjas. in de zaal, mensen met fototoestellen, de regisseur, de belichting, hey, applaus van de spelers, voor de belichting, voor de technici. Zo, <lacht> nog een keer buigen. Nou, dat was de generale wachten tot uh, yes. de kroeg De productieleider aan het woord. Nou, Bart Aarts, de productieleider, heeft net iedereen bedankt. Iedereen die er mee heeft gewerkt. En alle spelers en de kinderen die uh, fantastisch waren. Er wordt nu een groepsfoto gemaakt en daarna gaan ze een kort feestje houden want morgen moet, moeten ze de voorstelling gaan doen. Dit was de generale en Morgen de voorstelling. Nou, hopelijk zie ik ze dadelijk hier nog even, de mensen van de crew, om hun wat te vragen. Tot zo. Ja, dus Tim, wat zeg je net? Oh, het, het voordeel van werken met amateurs is dat mensen met hun hobby bezig zijn en het leuk vinden om te doen. En voor een prof is het het werk. Ook als je een productie niet zo leuk vindt, sta je je werk te doen. Dus doe je het en amateurs doen het omdat ze het heel erg leuk vinden. Ja. Ja, dat ja. is het grote verschil. Ja, en de hart, en, en zo zit er ontzettend bij, vind ik ook. Ja. En dan de familie vaak in de zaal en iedereen die erbij betrokken is. Hé, hey, en um, doe jij dit als je werk of doe je dit ook nog buiten je, naast je gewone werk overdag? Uh, ik doe het half om half. Ik heb uh, voor de helft een, gewoon een normale baan uh, op een kantoor. En voor de andere helft uh, maak ik theater. Mm -hmm, mm -hmm. Het is okay. half om half. Oké, okay. ik kom zo bij je terug, want dan ga ik dus even naar jou. Ehm <laughs> um... Je zei me net, oh ja, je bent choreograaf, hè. En je hebt als achtergrond uh, fontes dans. Wat heb je gedaan? Ik heb als achtergrond uh, musical theater uh, gestudeerd uh, oh ja. op Fontes Hogeschool voor de ja. Kunsten in Tilburg. Uh -huh. uh, dit jaar. Of dit afgelopen schooljaar afgestudeerd was. En mm -hmm. dit is uh, mijn debuut als choreograaf eigenlijk bij een amateurvereniging. Dus ik ben, uh, oh, okay. ben heel gelukkig. Wat leuk. Moet ik me dan voorstellen dat je gewoon alles, alle groeperingen, alles, alles hebt gedaan, de hele choreografie? Of wat, wat, want dat zal natuurlijk ook voor het stuk van Tim zijn of doe je dat? De grote choreografieën die, die zijn voor mij, zeker. Uh, ik heb heel veel in samenwerking met, uh, met Tim gedaan. Die heeft ook een aantal uh, choreografieën mm -hmm. gemaakt. En dan soms een beetje fine getuned. En een hele fijne samenwerking hebben we gehad. Dus uh, de grote choreografieën zijn voor mij. En uh, de anderen hebben we veel samen gedaan. En Tim heeft ook zelf uh, genoeg uh, bedacht. Ja. Dus, uh, ja, het... en, en moet ik me ook voorstellen dat jij de dans, alle, er komt best veel dans in voor, dat jij dit, dat allemaal hebt gedaan. Ja, het grootste gedeelte wel. Ja. Maar ja, ook met Tim samen. Tim heeft ook uh, ja. het broodnodige mooie plaatjes gemaakt. Ja. Lijkt me wel een te ervaring. Want ik moet zeggen, het loopt allemaal behoorlijk geolied. In de tijd dat ik zo begon te, te regisseren met amateurs... was het allemaal nog, weet je, dat ik heel veel zelf moest doen. Gewoon. En dan mocht ik al blij zijn als ik op een gegeven... moment zakelijk leider naast me had. Dus dat is wel uh, super de luxe, moet ik zeggen. Ja, we hebben een heel goed creatief team, denk ik, nu bij Spot. Bij deze productie in ieder geval sowieso. Uh, vullen elkaar heel erg aan. Mm -hmm. en, uh, ja, en het is gewoon fijn dat het vanuit de spelers ook heel erg kan komen. De, de, daar is de, de, de vrijheid toch ook wel voor. Dat, dat ze juist vanuit de, de emotie van de, van de spelers uh, we kunnen bouwen en maken. En we kunnen het zo mooi bedenken. Maar als het niet op het lijf past, dan mm -hmm. moeten we het anders maken. En dat, uh... Grappig dat je het zegt. Want ik meende dat ik op een gegeven moment ergens op de site had gelezen... dat jullie ook heel veel doen aan... Dat mensen verder komen, maar daarna zag ik het niet meer staan. Ik dacht, hey, heb ik het toch wel hier gezien, of niet? Wie, wie moet ik het woord geven? Jij. Nee, dat klopt. Nee. Uh, het staat voorop natuurlijk op de site, maar daar gaan we, we hebben op de site nog verder geen verdieping in. Maar we zien wel dat er nee. steeds mensen verder gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Hugo, die de, de, de hoofdrol speelt. Die heeft het derde jaar van de Maf gedaan. De musical, dan moet ik even naar links kijken: musical de Musical Factory. En die heeft een tussenjaar gedaan om, wat erva om ervaring op te doen. Nou, door weer een heel jaar hier te repeteren en weer verder te groeien. Gaat hij nou het laatste jaar? Gaat hij het vierde jaar doen? Dus zo gaan we toch, uh, zijn we echt met ontwikkeling van mensen bezig. Ja, en ja. ja, word je langzaam zeker toch professioneel. Zo'n beetje semi naar professioneel toe dan. Ja, op het betalen na. <laughs> ja, ja. De rest is professioneel, maar alleen krijgt krijgt niets betaald. Maar ik zag wel dat in ieder geval de productie, daar heb je geld voor gehad, hè? Uh, zag ik, ik zag gemeente uh, tilburg goorle staan en nog een aantal bedrijven volgens mij ook. Ja, subsidies zijn gewoon heel belangrijk. Ja. Want zo'n productie kost gewoon heel veel geld. Ja. En met alleen kaart te kopen red je dat gewoon niet. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus al die en... mensen hebben, ja, je hebt al die groepen en al die instanties heb je gewoon heel hard nodig. Ja. En heb je ook iemand voor die dat voor jullie doet? Iemand van het van team? hey Ja, nee, oh. we, we hebben in principe. Uh, nou, de afgelopen drie jaar. We hebben geen financiële sponsoren. Uh, er zit geen één financiële sponsor in bij Spot. Het zijn allemaal uh, materiaalsponsors. Oké. Okay. Uh, gemeente Goorlen bijvoorbeeld. In Natura? Allemaal Natura. Ja. De gemeente Goorlen ook. Die faciliteert zaken. Zodat wij, uh, als je hier in Goorlen komt... zie je overal vlakken van Jozef uh, op dit moment hangen. De gemeente Goorlen faciliteert de mogelijkheid... dat wij bijvoorbeeld uh, onze reclameuitingen anderhalve maand mogen doen. Mm -hmm. Inmiddels ook de gemeente Tilburg die is daarin meegegaan. Ja, dat... Uh, Zodoende krijgen we ja. alleen maar materiaalsponsors. Ja, ja. En dat is net zoveel waard, of meer waard zelfs, als, als geldsponsors. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, ik wil even nu, wat, wat ik een beetje in mijn hoofd had, ik ga even naar de regisseur toe. Uh, ik vroeg me af, uh, nog niet allemaal gaan, hè? Jij oh. alleen, hè? Want ja, ik vind ik... het wel fijn als jullie nog bijblijven. Ja, ja, dan ga ik even wat bespreken en als we dan daarna... Ja, dan kom je daar. Goed, goed. Ben jij hier de vaste regisseur, of alleen van deze productie? Vertel. Uh, voor mij zit de tweede voorstelling. Ik heb vorig jaar Jane Eyre gedaan. Dat was de eerste voorstelling die ik hier gedaan heb. Ook een musical? Dat was ook een musical. Ja, ik hou, uh, ik hou heel erg van musical. En uh, Jane Eyre was een voorstelling die ik al heel lang wilde maken. Al, uh, ik denk al jaren 15. Dus ik was heel blij dat hij de kans kreeg om dat te doen. En dat ging zo goed. Ik klikte heel goed met, uh, met de groep. Ik heb met Bart een hele goede klik. Um, dus toen Bart bezig was met het volgend jaar... vroeg hij mij, heb jij interesse om het nog een jaar te doen... Hé, hey, dat is mooi, hè, dat je gevraagd wordt. Ja, dat voelt heel goed. Ja, zeker. En dan zeker deze voorstelling, want ik, uh, ik hou van Jozef. Ik vind het een ontzettend leuk stuk. Ja. Dus uh, ja, gewoon heel fijn om het nog een keer te mogen doen. Ik moet ook zeggen dat ik het fantastisch vond dat dit, dit verhaal was. Omdat ik, ik om zelf in een heel groot gezin. Ja. En ik herken dat hele probleem. En ook weet je van eens een oogappel en dat in die put. En daarna de, dat verkopen en dan op een gegeven moment weet je dat hij ze dan gaat beproeven. Dus dat heeft me altijd geraakt. Dat verhaal heb ik nooit vergeten. Ja. Hm. Ik, ja, ik heb het van begin af aan gehad met Jozef. Ik vind de muziek lekker. En het is groot en het is raar en het is over de top. En, en ja, musical kan gewoon niet. Mm -hmm. Maar er zitten verhalen in met een hart. Mm -hmm. En dat is altijd de basis. Is dit allemaal de bestaande muziek die je gewoon hebt overgenomen? Of heb je, wat heb je er zelf nog aan toegevoegd? Of heb je... Um, de staging, wat je, wat je krijgt, is de platte tekst. Dus je weet wat, welke karakter moet gaan zingen. Mm -hmm. En je krijgt de muziek dat je weet hoe het gezongen moet worden. De vertaling was van Martine Bel begreep ik? Ja, de vertaling was ja. van Martine ja. Bel um, En dan ga je zelf aan de slag, ga je bouwen. Oké, okay, wat zie ik dan gebeuren bij die verschillende scènes? Wat, wat moet daar dan in zitten? Mm -hmm. um, daar staat wel wat van in het oorspronkelijke script, maar daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Ik ben zelf gaan denken, wat vind ik wat er zou moeten gebeuren? En dat gaan we doen. Wat voor jou de essentie is. Ja. Mm -hmm. dus Daar wil ik meteen nog even vragen, omdat <laughs> ik zie jou een beetje rustig worden. Nee, nee, ik, word ik, ik was benieuwd van wat zien jullie als zijn kracht? Dat wilde ik even vragen aan jullie. En dan, daarna vraag ik aan jezelf of jij het herkent, wat zij zien. Uh, um, ik zie bij Tim vooral een ontzettende passie voor, voor dit vak, voor musical. Dus hij legt dus er zijn volledige hart in. En je ziet ook dat hij heel goed heeft nagedacht over het script. En hij weet precies uh, wat... Ja, hij heeft overal al een idee van. Dus dat is in de repetities heel fijn dat je gewoon goed kan doorwerken. hebt uh, ja, ja, dat vooral. Hij weet wat hij wil. Wat is jouw functie? Uh, ik ben de zangcoach. Oké, okay, ik hoor dat ja. al zoiets. Ja, <laughs> ja okay, uh, dat ben ik. Okay. Dus dat is voor mij als zangcoach ook heel fijn om te weten. Want... Um, alle scènes worden gezongen. Dus Tim en ik zaten best wel, moesten best wel veel overleggen de hele tijd. Want spel is gewoon zang. Dat is altijd hetzelfde. En als Tim een duidelijk beeld heeft... dan kan ik daar gewoon goed op doorwerken. Als Tim nog niet echt weet wat hij wil... dan kan ik daar ook niet echt iets mee. Dus een, een goede samenwerking is wel essentieel. En dat was er. Komt het voor dat jij hem dan ook wel eens een hint kunt geven in iets? Of, ik kan me voorstellen... een regisseur heeft wel eens een moment dat hij het even gewoon niet weet. Of dat hij denkt, ja... ja, ja, ja. Wat, uh, als regisseur ben je heel officieel gezien de creatieve eindverantwoordelijke. Maar ik vind het niet interessant om als enige van bovenaf te dicteren wat er moet gebeuren. Dus ik luister heel erg naar wat Rick zegt, naar wat Pepijn zegt, naar wat de Kast zegt. Het moet van ons allemaal zijn. Ja. Ja. Dus ja, als de mensen ideeën hebben, dan luister ik daar heel graag naar. Ja. Ja. Mooi, en dan kun je gewoon ervan nemen wat je, wat je denkt, hé, hey, ja, ja, dat is goed. Ja. Ja. ja, en dat is denk ik ook het belangrijkste. Ja. Want dan krijg je juist het gevoel dat wij... Met z'n allen de voorstelling maken. Dat je uiteindelijk niet meer ziet wat nou exact door wie bedacht is. Maar dat alles zo in elkaar ja, ja. overvloeit. Ja. ja, fantastisch. Wat vind jij zijn kracht? Ja, ik sluit, ik sluit het groot, echt, voornamelijk echt bij Rick aan. Dat ben ik het helemaal met, met eens. Maar wat ik vooral ook van, van, van Tim vind, het is echt een mensenmens. En dat past gewoon perfect binnen die club. Het, het, uh, ik noem het wel eens onerbiedig. Uh, Spot is, uh, is eigenlijk gewoon een bitterballenclub. <güls> gewoon gezellig met elkaar, iets moois maken. En daar moet je ook een artistiek team van hebben, bij hebben die ook zo zijn. En dat, dat heb ik bij Tim, maar dat heb ik ook bij Rick, dat heb ik bij Pepijn. Uh, Carla, die dit jaar uh, regieassistent geweest is. Het zijn uh, gewoon echt mensenmensen mensen die met elkaar... Het hart op de goede plaats hebben en samen iets moois gaan maken. He, dus ze hebben duidelijk beeld wat ze willen. Laat ze ook af en toe we echt wel eens merken. Vind ik helemaal niet erg. Heb ik ook wel eens. Maar het, is gewoon, ja, het zijn gewoon, gewoon geweldige, ja, geweldig is overdreven of, of, of aangetrokken. Nee, maar het is gewoon een, een, een heerlijk team om gewoon mee samen te werken. Ik ga er voorlopig nog even mee verder. Mm -hmm. oh, Oké. Okay. Hey, herken jij dit? Wat zij nou zeggen? Of, of denk je... Ja, ja, ja, ja. Uh, oh, ik vind het heel moeilijk om over jezelf te zeggen. Ik, ja. ik hoop altijd wel dat ik echt een mens, en mens ben. Omdat ik, het, Zoals ik al zei, ik vind het belangrijk... dat, dat je samen dingen doet. Dat, mm. dat iedereen erbij betrokken is... en dat mensen het gevoel hebben dat ze zelf mee creëren. Um, en om een groep te maken. Ik vind het een beetje belangrijk dat je een groep hebt... die allemaal hetzelfde doel hebben. Alle neuzen één kant op. Ja. Dus dat soort, ja. Dat is mooi dat je dat zegt, ja. Hé, hey, en um, op welk moment ga jij als regisseur zeg maar, aan? Als, als je wat ziet gebeuren op dat podium? Weet je, ik, ik kan me voorstellen dat je iedere regisseur heeft iets waar hij altijd naar zoekt. Dat hij denkt: ja, dat is het, weet je wel? Is dat een lastige vraag? Hoeveel, um, wat het is, een reactie van het publiek. Ik weet dat pas of ik gevonden heb wat ik zocht, op mensen het publiek is. En als dat de eerste keer is dat ze lachen, de eerste keer dat ze huilen, de eerste keer dat ze echt klappen, applaus dwing je deels af, gewoon door de manier waarop je een show zet. Maar op het moment dat ze echt gaan klappen, dan weet je dat het goed zit. Dat het, dat het publiek het accepteert wat je gedaan hebt en dan ja. gaat het in één keer door. Dus dat is elke ja. avond het wachtmoment, wanneer komt dat? Ja. Dus dat zie je dan als een soort bevestiging van wat je ja, hebt gedaan? Je deed, dan weet je gewoon, ja. dat het zit goed, uh -huh. we hebben de goede keuzes gemaakt. En als dat publiek er nou nog niet bij is mm -hmm. en jij bent aan het regisseren met ze, wat is dat dan wat jij zoekt? Oeh, wat ik zoek. Wanneer jij bijvoorbeeld, ja, ik weet, ik weet niet of ik dan weer al te veel iets ga invullen, maar dat je denkt: ja, dit is, dit is wat ik zoek, weet je wel, dit is uh, misschien is dat voor jou ook geloofwaardig of dit is uh, hier komt ze eindelijk naar buiten. Ik weet, ik weet niet, hè? het kan van alles zijn. Ik denk dat het heel erg verschilt per wat voor stuk je doet. Bij Jozef heb ik, ben ik heel van de humor geweest. En ik probeer altijd te letten op wat mensen dan hoe mensen reageren. Moeten de mensen zelf al lachen? Moeten de mensen om me heen lachen? Oh, ja. Ja. Um, dan weet ik, oké, okay, okay, dat is de goede kant. En dan gaan we daarop voortborduren. Um, geloofwaardigheid is natuurlijk altijd waar je heen gaat. Ik moet geloven wat er gebeurt. Want als ze op het toneel niet geloven wat ze doen... dan ga ik het zeker weten niet geloven. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Het is, het is een passie, denk ik, een vuur wat je hoopt te zien. Ook oh, oh, bij, de, bij de spelers bedoel je. ja. ja. En mm -hmm. dat kan exact hetzelfde zijn wat ze doen, maar net de mindset. Mm -hmm. nee, wat ik, ik, ik heb afgelopen jaar bij JR regelmatig groepen, ik zie boodschappenlijstjes. Dan, dan, dat je iemand op toneel staat en dat je gewoon let... ik zie nadenken, ik moet nog pindakaas hebben. Volgens hey. mij zijn de eieren op. Weet je? Dan zijn mensen niet hier. En dat is. Uh, vanavond was het fantastisch, iedereen was hier. Ja, en dat, en dat ja, ja. is wat ik zoek. Ja, helemaal aanwezig zijn daar. En jezelf geven ja, ja. Aan, dat, aan dat stuk. En dat lijkt dan heel makkelijk, want het is natuurlijk geen extreem lange voorstelling. Maar het is zo zwaar om twee uur lang ja. hier te zijn, ja, ja, om ja. zo bewust hier te zijn. Is dat ook dat hier zijn? Is dat ook dat de focus dan opeens gewoon helemaal open is of zo? Ja, dat je denk, al het, ja. dat je ja op het moment dat de voorstelling begint, kwartier van tevoren moet je jezelf gaan afsluiten. Uh, dan moet je even de, de dag achter je kunnen laten. Je, je hoofd leeggooien En even twee uur lang alleen maar met die voorstelling bezig zijn. Dus echt je focus. Dat yeah. zeg je ze ook. Dat zeg je, tegen, de, tegen de spelers. Dat hebben we wel tegen ja. ze gezegd. Jazeker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Moet ook wel. Hey, nou, even misschien leuk om het andersom te doen. Wat vind ja. je de kracht van de produ productieleider? Kracht van Bart. Um, wat, ik, wat ik altijd heel blij van word van Bart is dat het gewoon geregeld wordt. Als ik aan het begin van het jaar roep, oh ja, ik wil een decor en dat moet ongeveer zo en ik wil zoiets en zoiets. Bart pakt het op, die gaat weer aan de slag en dan komt het er ook gewoon. Als ik dan he, van de week hadden we een probleem met uh, met pruikjes die niet op tijd geregeld worden en dan is Bart degene zegt daar en daar en daar. Oké, okay, ik ga bellen en dan kom ik daar gaan. En dan zegt Bart, we hebben gebeld, zo en zo en zo en zo en morgen komt het. En ja, ik ben kan heel blij van Bart ja. zijn regelcapaciteiten. Ja. So, yeah. Heb je wel eens dat je ook geïrriteerd bent? Of dat je denkt, goddomme Bart, jongen, en kun je dan gewoon boos zijn? Of ja, ik, ben, ik ben nooit echt boos. Ik vind boos zijn altijd heel moeilijk. Ik moet hem altijd forceren als ik boos ben. Toch zie um, ik Bart flink ja knikken. Ja, ik, ik herken, we ik hebben ik heb wel eens momenten Goed, ja, gehad Jay, vorig jaar met JNR. Echt. Dus op een bepaald moment neem ik de regie zelf over. En dat is op het oh. moment dat uh, tot vanavond... Uh, de regie van het stuk bedoel je? Nee, daar bemoei ik mij absoluut nee, niet mee. Nee, daar wil nee, ik ook niet. Ja, ja. Maar op een gegeven moment neem ik de leiding over. Morgen dan, dan moet ik een zaal gaan volladen. Dan moeten er 400 man hier naar binnen. En dan gaan we op de klok letten. En dan is om tien, half gaat, oh tien over half acht gaat die zaal lopen. Dan gaat hij ook echt open. Of ze dan nog op het podium bezig zijn of niet. Ja, en dat kan dan wel eens voor vrij. Want ik gooi gewoon de deur open. Punt. Ja, ja, ja. Want op dat moment moet er een andere rol gespeeld worden. Op dat ja. moment is het business ja, draaien. En dan ben je tenminste wel uh, consequent voor de mensen. Dan ben je zo van ja, met hem valt het niet te sollen. Nee, maar ja, dat is ja. ook wel eens lastig. Ja. Je, af en toe dan moet je een bepaalde pet opzetten die je ook ja. weer zelf als lastig vindt. Ja. En vooral, uh, we werken met een artistiek team, maar we werken ook met een 80 vrijwilligers. En bij vrijwilligers werken, dat is een van het moeilijkste wat er is. Want ja, die mensen kun je niet, ja, die kun je, je kunt ze enigszins dwingen, maar het is een hobby. Wacht okay, dat... even, uh, even, gaat er iets in de bij mij dat ik denk, hé, hey, jullie zijn, doen het er ook vrijwillig in feite, of niet? Of zie ik het verkeerd? Dat is. is het verschil, wat bedoel je met die vrijwilligers? Of, of... Nou, je hebt alle, alle mensen op het podium, de cast, uh, ja. de mensen dat backstage, op het, dat zijn allemaal uh, 100% vrijwilligers. Het bestuur ook, ikzelf ook. Maar de regieclub, hè, dat zijn allemaal de mannen uit het vak, hè, de, de mm. mannen van de toekomst, mm. hè, die, die staan straks in carrière geweldige musicals te doen. Die krijgen, die krijgen bij ons gewoon een, een, een mooie vergoeding voor de producties. Oh, ja. Die steken er heel veel tijd in. Uh, de voorbereidingswerk, vergadertijd. Uh, uh, het einde van de rit zijn hun verantwoordelijk voor een productie. Uh, wij zien het ook een stukje als een, een, een lesproces, een leerproces voor de, voor de groep. De uh -huh. mensen moeten, moeten groeien in zo'n productie. Dan moet je mensen tegenover tegenoverzetten die dat ook kunnen geven. En die dienen ook gewoon een, een, een, een vergoeding te krijgen, een betaald te krijgen. Dat is mooi, een soort stimulans. En dat bedoel je ook dan met het verschil met die vrijwilligers? Ja. Ja, dat, uh, dat, uh, ja, dat is voor je gewoon heel belangrijk uh, ik kan het zelf gaan lopen dus dan, doen. dan doe ik het voor niks maar dan staat er niet wat er nu staat uh -huh. He, en dan al weet als... ik zeker dat de cast ook zo weg is dus, oh, en, ja. en, en voel je dan wel uh, dat het animo van die vrijwilligers dan toch net iets minder is dat je dat ook bedoelt van zij krijgen dan niet dat net nee, dat, nee, dat centje dat tot... als stimulans nee dat totaal niet absoluut niet hè? want ik denk dat af en toe de passie wel eens meer is als dat je bijvoorbeeld op de professionele uh, schouwburg gaat kijken. Of de dus professionele, we noemen ze steeds van de ene gaat ja, kijken. Uh -huh. uh, uh, ja, dan uh, het is het toch een ander soort beleving. Of je het nou als je vak doet, of je doet als je hobby. Ja, ja. Ja, ja. En uh, het is mooist als je van je hobby je vak het maken. Nou, dat, uh, daar zitten hier de geweldige voorbeelden van. Maar uh, ja, het is een andere soort manier van werken. als uh -huh. je uh, Ik zit zelf ook in het, bedrijf, in, in het bedrijfswereldje. Als je uh, personeel hebt, zeg je... Je moet naar links of je moet naar rechts. Maar een, uh, een, een vrijwilliger is toch altijd wat moeilijker als het gaat van... Je kunt niet iets opleggen van je moet dit doen, want het is een vrijwilliger. Je moet er zicht dus van zijn dat hij ja, met zijn hobby, hobby bezig ja. is. Je bent met iemand is zijn hobby aan het uitvoeren en vrijwillig is niet vrijblijvend. Dat vind ik altijd wel wat je goed moet weten. Ja. Maar wat Bart zegt, iemand is met zijn hobby bezig. Je kunt, dan die moet je anders benaderen dan iemand op je werk. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oké, okay. en wat, wat hij net zegt, uh, want jij bent dan de zangcoach, ja. voelt het ook als een stimulans zo? Dat je voelt van, hé hey, ja, ze willen toch me stimuleren voor het nou werk ja. wat ik doe? Ik moet zeggen dat het geld niet per se de stimulans is. Het is gewoon puur de passie waarmee iedereen dit doet en waarmee ik dit ook mag doen. En het maakt me niet uit hoeveel uren ik erin steek en buiten de repetities mm -hmm. doe ik dat gewoon ontzettend met liefde. Ja. En ik, wilde gewoon, ik wil gewoon dat hier een heel gaaf product staat. Ja, ja. Snap ik, maar het ja. is dus denk ik toch leuk dat je ook nog wat, toch ja. een beetje meekrijgt, toch? Ja, ja, dat klopt, nee, ja. ja. Ja, ja, ja. Maar hm. ja, dat klopt, ja. Maar het is vooral met hard, mijn ja. hart voor musical, mijn ja, ja, hart voor ja. muziek. Ja. ja. ja. Hé, hey, um, ik vroeg me af, hoe lang ben je nog met zo'n voorbereiding bezig? En van wanneer heb je bepaald, van oké, okay, we gaan dit stuk doen, want ik neem aan, er moet er subsidie bij elkaar gehaald worden, weet je Dat is een hele lange weg, lijkt me. Uh, ongeveer een jaar. Alles bij elkaar vind ik nog meevallen, eerlijk gezegd. Vanaf ja. het moment dat je bepaalt van we gaan dit doen. En ja, het is al, en dus voor volgend jaar is al wel bepaald wat we gaan doen. En zodra Jozef afgelopen is, dan gaan wij er mee aan de slag. Het bestuur is er al mee aan de slag. Die zijn, die zijn al een paar maanden bezig met volgend jaar. Maar wij gaan echt pas na afloop van deze productie beginnen met volgend jaar. En dan een paar maanden om voor te bereiden en dan repeteren. Ja. Ja, beginnen en dan bedoel je, ga je met creatieve team en ja, ja bij elkaar we gaan zitten. samen zitten. Vergeet wat verwacht jij? Wat verwacht jij? Wat zijn jouw ideeën? Ja. Welke ja. kant gaan we op? Ja. En vanaf dat tot aan première is ongeveer een jaar. Ja, oké. Okay. En hoe lang heb je hier nou met de mensen aan gerepeteerd? Um, februari, ja, eerste week februari zijn we met echt repetities begonnen. Oh, ja. Dus is februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september. Negen maanden. En moet ik dat dan zien één keer in de week? Of hoe vaak doe je dat dan? We hier één keer in de week op oh. dinsdagavond van 8 ja. uh, tot half 11, dus 2,5 uur. Ja. Goh. Maar de laatste weken? De laatste weken zijn we ook wel wat vaker in het weekend samengekomen. Ja. Ja. Om gewoon nog meer tijd te hebben om de puntjes op de i te zetten, want we zien dat dat dan nodig is. En op dinsdagavond heb je drie uur. En er zijn drie disciplines die dan aan de slag moeten. Dus dat is soms niet genoeg, blijkt ja. op het eind. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is niet erg. En iedereen, iedereen staat er ook gewoon in het weekend met evenveel, met evenveel liefde. Ik vond het wel grappig. Jij heet ook belt vanachter. Ja. Ik denk het zal nu zo zijn. Werk je met dat belten Voor de uh, mensen? Ja. <laughs> nou, hier niet. En ik kan het zelf ook niet zo goed. <laughs> dus dat is wel uh, typisch. Nee, in de, in de, in deze voorstelling wordt uh, niet gebeld. Mm -hmm. Brand. Waarom niet? Um, omdat dat vaak erg hard is en ook niet echt nodig. En ik vind dat de vertelsters... Want vaak in professionele producties van Joseph worden de, zijn de vertelsters vaak aan het belten. Maar dat is hier niet nodig. Zij lossen het op andere manieren op. Als er, um, wat doe je als mensen bijvoorbeeld verkouden zijn of ze zijn schor? Of wat, uh, kun je ze daarmee helpen? Ja, vaak wel. Er zijn er nu ook een paar die dat hebben. En dan zeg ik, probeer als er meerdere mensen te zingen... probeer dan een beetje in te houden. En juist op de momenten dat jij solo hebt... geef het dan, geef dan alles. Mm -hmm. En vaak is het ook wel zo dat de adrenaline ontzettend veel doet. Zodra je op het podium staat, vergeet je dat eigenlijk. Dan denk je niet meer na over die verkoudheid en dan mm -hmm. komt het gewoon. Mm -hmm. Maar het komt wel vaak voor dat er mensen naar me toe komen. Zingen ze allemaal met microfoons? Ja, oh, ja. ja iedereen. Ook de kinderen. We hebben veertig zenders. Ja, dat scheelt wel, want dan heb je minder neiging, want dan weet je op een gegeven moment dat ding versterkt, dus ik hoef niet zo hard. Nee, inderdaad. Je ziet wel eens dat straatzangers bijvoorbeeld, die hebben de neiging om, weet je wel, ook ja. al meteen harder aan te zetten. Ja, die zijn vaak aan het forceren. Ja. En soms ook als mensen ziek zijn, dan denken ze, oh, ik moet nog harder mijn best doen, ja. maar dan verschreeuw je helemaal en dat moeten we niet hebben. Ja, ja, ja, dus ja. dat zeg ik ook altijd. Ja, ja. En het is fijn dat er heel veel altijd met een hele groep wordt gezongen, dus als je dan even inhoudt, dan valt dat helemaal niet zo op. Ja, ja. ja. Nou, volgens mij willen jullie lekker. Ik uh, het niet eten. ik dit al. Passie, het. Jongens, ik wens jullie heel veel succes morgen. En uh, nou, ik kom morgen kijken. Hartstikke leuk. Dus ik ben benieuwd wat het verschil met, met vandaag uh, Nou, succes. Ja, wat Prachtig. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. Wat je? Moet goed komen. Lijkt mij ook, ja, dagond. lijkt mij wel, zeker. Nou, goed. dankjewel. Joe, hoi. Alles komt goed, is die vandaag is mooi. Kijk, dat is de mentaliteit. Ja. Nou, het was me een belevenis, die generale repetitie. Let op, u kunt er volgende week nog naartoe op vrijdag en zaterdagavond en op zondagmiddag. Ga voor informatie naar spot theater Chicken the, corn, when, the corn mama, uh, when chicken the corn, so the corn and grow. Uh, when chicken the corn, so the corn and grow, Mamma, uh, when chicken the corn, so the corn and grow. We didn't put on platter don't put on platter and picking Hey, hey, hey. Arme gwaas, daar sta je dan, weet jij nog hoe het moet? Arme dwaas, vertel het dan, want jij wist het ook zo goed. Waarom ben je toch zo eigenwijs, elke keer hetzelfde lied. Jij begeeft je op glad ijs en leren doe je niet. Zeven sloten tegelijk en steeds dezelfde steen. En ook al had ik weer gelijk, ik laat. Niet alleen Arme dwaas Ik weet het wel De wereld maakt je bang En ach je komt er wel Ook al duurt het Wel wat maar Jij ja, idioot Hoe moet dat nou Hoe ga je hier mee om Jij ja, idioot wat wil je nou, ben je werkelijk zo dom? Het is dat ik je langer ken, en ik had het nog gezegd. Het is maar goed dat ik er ben, ik brei alles wel weer recht. Zeven sloten tegelijk, en steeds dezelfde steen. En ook al had ik weer gelijk, ik laat je niet alleen. Arme dwaas, ik weet het wel, het wachten niet zo lang, en ach, je komt er wel, arme dwaas, wees maar niet bang.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 It's my